Ook het eerst eraan met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen op terreurgroep IS in Syrië... zijn mogelijk jihadstrijders omgekomen met de Nederlandse nationaliteit. Een jihadist zegt op Twitter dat ze zijn omgekomen in Aleppo. Ook een andere twitteraar meldt Nederlandse slachtoffers. Hij heeft het over drie doden. De Amerikaanse luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië begonnen vanochtend... in en rond de stad Raqqa, het hoofdkwartier van de terreurgroep... zijn tientallen doden en gewonden gevallen. De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft haar vertrouwen uitgesproken in partijleider Roemer. In de wekelijkse fractievergadering werd het optreden van Roemer tijdens de algemene beschouwingen besproken. Roemer was daar slecht op dreef. Hij kon ook geen financiële onderbouwing geven voor alternatieve voorstellen van de SP. In de vergadering is gebleken dat de fractie Roemer steunt. Hij heeft niet overwogen op te stappen. De inwoners van Nederland behoren tot de rijkste ter wereld. Met een gemiddeld vermogen van ruim 70.000 euro staat Nederland op de vierde plaats. Zwitserland staat wederom op nummer 1. De Verenigde Staten en België zijn tweede en derde. Dat blijkt uit cijfers van Verzekeraar Allianz. In het vermogen worden spaargeld, beleggingen, huizenbezit en schuld meegenomen. Onderaan de lijst bungelen India, Servië en Indonesië. Hekkensluiter is Kazachstan met een gemiddeld vermogen per inwoner van 508 euro... In Tilburg is een kantoor van uitzendbureau Randstad in brand gestoken door een voormalig uitzendkracht. De man liep het pand binnen met een jerrycan benzine, sprenkelde het spul rond en stak het in brand. Alle Randstadmedewerkers konden het kantoor verlaten voordat de brand uitbrak. Drie van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht omdat ze benzine over zich heen hadden gekregen. Het pand is zwaar beschadigd. De medewerkers zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp. Het weer nog in het zuiden vrij zonnig, in het noorden bewolking, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen buien en vrij veel wind. De temperatuur blijft hetzelfde. Dit was het NMV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum zaten ze even Everdingen en Lexmond. Twee kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Bonjour monsieur, je suis Janssen de Hollande. Bonjour monsieur, je suis Janssen de Hollande. Qu'est-ce que c'est? Bonjour monsieur, je suis Janssen de Hollande. Je telefonais pour chambre. Chambre, je suis complet de chambre. Mais je suis Janssen de Hollande. J'ai téléphoné ce matin pour réserver, réserver. Réserver à quel nom yeah, euh, Que vous dites, n'est-ce pas Vous vous appelez comment Je n'ai pas compris. Votre nom Name Nim? Oh, de name. Euh, Janssen. Comment Janssen. Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît Écrire, oui, bien sûr. Janssen Ah, Janssen. <rire> mais il fallait le dire, monsieur Janssen. Qu'est-ce que vous voulez euh, Je suis Janssen d'Hollande. Comment Oui, oh, pardon, euh, Janssen, je téléphonais. Vous voulez téléphoner Non, mais je, je téléphonais ce matin d'Hollande pour réserver. Réserver, ok. Réserver à quel nom euh, Jansen. Ah oui, Janssen, c'est vous, hein? C'est écrit là, oui. Donc, connaissance, s'il vous plaît. De Groot, Fandam, Fandic, Jasper, Noya, Block, Betts, Van Damme, Van Jasper, Noyat, Bloc, Betz, Van Vliet. Janssen. Oui, deux chambres. Une pour madame et monsieur avec bidet et une pour les enfants. Oui, Janssen. Mais qu'est-ce que c'est? Janssen, il est déjà arrivé. Il est dans sa chambre. Que vous dites, n'est-ce pas? Janssen est déjà arrivé. Il est dans sa chambre. Non, je n'ai pas dans mon chambre, j'ai ici. Oui, vous êtes là, ne bougez pas. Oh, euh, peut-être euh, autre Janssen. Où ça, autre jansène? Non, euh, en Hollande, euh, beaucoup de Janssen. <rire> beaucoup avec le nom euh, Janssen. Combien? Beaucoup, monsieur. Euh, euh, Tzumbaispil. Tzumbaispil. Uh, Wim Janssen, football. Vous jouez au football? Non, je ne sais pas. Uh, Wim Janssen, si. Football, Feyenoord, boom. Ah, je comprends. M. Janssen, il s'appelle Wim Janssen, il est dans sa chambre et vous voulez téléphoner avec M. Janssen pour jouer au football en Hollande, c'est ça? Ne, euh, non, M. pas. <rire> Peut-être autre Janssen, mon chambre, en Hollande beaucoup, Janssen. Aussi jean jean, -Jean euh, bicyclette. Tour de France, bicyclette. jean jean, -Jean. Bicyclette? Oui, jean -Jean, jean jean Tour de France, euh, bicyclette. Ah oui, en Hollande, tout le monde va à bicyclette, n'est-ce pas? La Reine va à bicyclette. Et monsieur le Premier ministre, jour de nuit? Non, monsieur, pas jour de nuit. Mais bien sûr, pas de question. Moi, je l'ai vu au télé, moi. Jour de nuit, la bicyclette. Euh, mais maintenant, euh, Premier ministre Van Acht... Comment vannacht. Qu'est-ce que c'est, vannacht euh, Vannacht euh, de la nuit. De la nuit euh, Oui, monsieur, de la nuit, vannacht aussi bicyclette. Donc, vous êtes ici à bicyclette Non, monsieur, je suis ici avec la auto. Et de auto. staat op de parking. Écoutez, monsieur, le parking est strictement réservé pour ceux qui ont chambre à l'hôtel. Oui, monsieur, mais j'ai chambre à l'hôtel. Euh, je suis réservé, je suis Janssen de Hollande. Monsieur, je suis complet, plus de chambre, room, c'est ma nix, mais vol, complet. Monsieur, c'est difficile. Ah, vous voulez le dîner Non, monsieur, nous mangez déjà chez Jacques Brel. Comment? Nous mangez déjà chez Jacques Brel. Faites attention, monsieur. Jacques Brel, un chanteur formidable. Mais il est mort, hein, Jacques Brel? Il est mort, Jacques Brel. Il y a un de plus de Jacques Borel. Mais on ne mange pas du Jacques Borel. C'est du snack. <rire> C'est très mauvais pour l'estomac. Oui, mais euh, nous manger vite. C'est encore plus mauvais, monsieur. Pour bien manger, il faut prendre son temps. Euh, oui, mais nous n'autant être ici euh, à 8 8 il maintenant c'est 8h30, hein? Oui, monsieur, nous sommes très fatigants et ma femme est malade. Naturellement, Jean Borel. Et je, je suis aussi malade et mes enfants sont malades. Donc toute la famille est malade? Oui, monsieur, toute la famille est malade. Un instant, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, ici Henri Dupont du Chapeau Rouge. Passez-moi le docteur Pouillac, s'il vous plaît. « Bonsoir, monsieur le docteur. Ici Henri Dupont du Chapeau Rouge. »« Oui, ça va très bien, merci. »« Oui, je suis complet. Et vous ?»« Ah, très bien, monsieur le docteur. Écoutez, il est un hollandais ici avec toute sa famille. Ils sont tous malades. »« Est-ce que vous auriez quatre lits à l'hôpital ?»« Ça va très bien, merci. Quel nom, un instant, s'il vous plaît Quel nom Comment ?»« Ah oui, j'enseigne, oui. »« Oui, ils arrivent tout de suite. Merci. »« Bonsoir, monsieur le docteur. Merci. »« Donc, j'ai réservé à l'hôpital quatre lits pour vous. » Non, uh, well, merci, uh, monsieur. Et l'hôpital, vous sortez du chapeau rouge. C'est la rue Victor Hugo. -E la deuxième à droite, l'avenue de la Liberté. La deuxième à gauche, le boulevard Charles de Gaulle. Ensuite, la grande place, la place de la République. Il faut traverser la place de la République. La deuxième à droite, l'avenue de la Victoire. La deuxième à gauche, le boulevard Napoléon. Ensuite, un rond-point, le rond-point du Camembert. <rires> Ensuite, la route de France. Et tout au bout de cette route een groot bâtiment, l'hôpital, le chapeau blanc. Ja, Paul Vliet die een beetje Franse les kan gebruiken... als ik het zo, als ik het zo beluister, ja, één uur... en dan is het natuurlijk altijd tijd voor onze conferentie En daar hebben we ook vanmiddag aan voldaan. U luistert nog steeds naar ZFM's antwoord. ZFM, luncht, eet smakelijk als je nog moet lunchen. En heb je het al naar binnen gewerkt? Nou, een goede bekomst natuurlijk. En merci dat u luistert. Merci, merci, merci, Für die Stunden, chérie, chérie, chérie Unsere Liebe war schön, so schön, merci, chérie Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, cherie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist zurück. Ja, merci. Ja. Ik heb een brok in mijn keel luisteraars. En voordat uh, Dolly Tempiric straks gaat praten met uh, de man uh, die de kampioenschappen uh, stadsomroepen voor ongetwijfeld gaat winnen als hij ooit meedoet uh, uh, nationaal of internationaal. Ik weet het allemaal niet, maar dat gaan we straks horen. Uh, voordat hij uh, uh, gaat praten met Dolly Tempiric of Dolly met hem. Dat hangt er maar net vanaf hoe, hoe hard Dolly kan omroepen natuurlijk. Uh, obla diebe, obla de lunch hebben gemist met een potje jam. Daar heb ik uh, uh, een compensatie voor gevonden... door middel van de marmelade die we zojuist hoorden met uh, Obladdi. Obladda natuurlijk een oud nummer van, uh, van de heren Beatles. Ja, hij heeft hier niet zo'n hele harde stem nodig in de studio. Uh, en Dolly ook niet. Die doet het rustig aan wat het stem betreft. Maar ze gaat wel met hem praten. De stadsoproeper van Zandvoort, hij is hier live aanwezig. Ik schakel over naar Dolly. Dankjewel, Charles. Ja, en dat klopt. Bij ons aan tafel is aangeschoven Gerard Kuiper... Sinds uh, jaar en dag onze dorpsomroeper in Zandvoort. He, al zo'n vier jaar geloof ik Gerard, klopt dat? Vier, vier jaar, ja, ja nu. Ja. ja. En, uh, en even een correctie, het, ik ben geen stadsomroeper. Hè, want, een dorpsomroeper. Zand ja, Zandvoort is een dorp. Een dorp. Ja, dat klopt, dat klopt. Zeg, en oh, joh, mensen, we, we hebben het komend weekend wordt weer zo gezellig in ons dorp. En daar gaat Gerard natuurlijk ook wat over vertellen... Hm. We krijgen namelijk het komend weekend op zaterdag het Stads- en Dorpsomroepersconcours. En de dag daarna hebben we weer de Shanti- en Zeeliederenfestival. Ook zo heerlijk, al die heerlijke koren. Maar uh, dat dorpsomroepenconcours, dat is natuurlijk ook een ludiek evenement. Hè? Ja, Vol dus gezelligheid. De, voor de, dit jaar is het de 16e keer uh, dat uh, wij het hier in Zandvoort uh, organiseren. Zo lang al? Ja, dat is al uh, zo lang uh, Jeetje, bezig. Ja, ja, ja, ja ja het hoort er helemaal bij, hè, ieder jaar. En ik mag me gelukkig prijzen dat de gemeente nog steeds uh, achter dit uh, evenement staat. Zodat we nog steeds uh, ja, voorzien worden van een uh, subsidie. Zodat, nou. zodat we het elke keer uh, kunnen rondkrijgen. Geweldig, geweldig. En ik moet ook zeggen dat uh, diverse ondernemers uh, doen ook uh, verschrikkelijk altijd mee. Ik heb een, een lijst met... Uh, zijn maar ondernemers die altijd achter dit evenement staan. En die me dan voor een bedrag sponsoren. sponsoren. Dus dat komt dit jaar ook alweer dik voor elkaar. Ja en als tegenprestatie zag ik dat ze worden geroemd. Hè, in, de, ja. in de declamaties of hoe noem je dat? Klopt, Declaraties? Ja. Ja. Declamaties hè? Ja. ja. Kijk in de eerste instantie gaan we dus uh, naar de burgemeester. Om onze, ja, onze geloofsbrieven te overhandigen aan de burgemeester. Dus iedere... Omroepen worden ze dan bij de burgemeester geroepen. En dan kan hij zijn verhaal kwijt over zijn eigen stad of dorp. En dan brengt hij meestal dan de groet over van zijn eigen burgemeester of organisatie waar hij dan uh, omroeper van, van is. En gaat dat op papier of gaat hij dat ook al declameren? Of? Nee, dat gaat helemaal uit het hoofd. Helemaal uit het dat hoofd. Uit en dan komt hij na. die boodschap brengen bij de burgemeester. En ja. zijn de mensen daar... De, de gewone burgers mogen die daar ook getuigen ja, van zijn? Jazeker, of... de raadhuis, de zaal... de raadzaal is gewoon open. Dus iedereen... Oh, dus dat is binnen? Dat is binnen, dat is binnen. Leuk. Dat, iedereen kan dan gewoon uh, op de tribune plaatsnemen. Hoe laat is dat, Gerard? Dat dat, uh, dat gebeurt? We gaan rond nu of uh, tien... gaan we naar de burgemeester toe. ochtends Ja. Zo. En dan... Uh, nou ja, dan houden we iedere uh, stads- en dorpsomroeper die houdt dan zijn praatje bij de burgemeester. En als dat dan uh, ten uh, einde is, dan gaan de stadsomroepers, uh, die gaan dus uh, dorp in. Maar dat, uh, dan moeten ze wel heel vroeg van huis gaan. Want uh, sommige ja. dorpsomroepers of stadsomroepers, die komen van heel ver, hè? Klopt, dit jaar. Klopt, uh, de verste is dan uh, onze Bellenman, zo noemen ze dat in België. Een wat? Een Bellenman. Een Bellenman? Een ja. <laughs> dat is, uh, zo, uh, zo noemen ze dat in België. Grappig. We hebben een stuk of drie, vier uh, Belgische omroepers. Die vinden het namelijk hartstikke leuk om uh, ja, bij de Nederlandse competitie te horen. Gelukkig. Want uh, ze hebben in België slechts één kampioenschap in het jaar. En oh, dat dus... vinden ze eigenlijk een beetje te, te weinig. Ja, povertjes. Dus jaren geleden ja. hebben ze gevraagd of ze bij ons uh, zich konden aansluiten... En dat hebben wij ook inderdaad toegelaten. Alleen ze doen dus zelf voor het. Sommige kampioenschappen doen ze buiten mededinging mee. Wel bijvoorbeeld voor de prijs van de Benelux. Ja. Maar niet voor het Nederlands kampioenschap. Nee, en, en wat wij hier in Zandvoort gaan krijgen zaterdag. Dat is het Noord-Hollands kampioenschap. Ja, toch? Dat klopt. Ja. Uh, officieel is het Noord-Hollands kampioenschap. Uh, dat komt omdat. Uh, ja, wij hebben helaas dit jaar niet zoveel concoursen in, in Noord-Holland. We hebben nog wel een meeting in. Uh, de rijp, Maar helaas is dat niet een officieel concours. Dus zodoende is het Noord-Londes Kampioenschap verbonden aan concours hier in Zandvoort. Hoort u maar weer even, luisteraars, wat, wat, hoe wij in ons dorp vooraan staan. Hè? Door alle mensen die al die initiatieven toch maar ondernemen en daar hun energie in stoppen. Dat dat toch allemaal maar in ons mooie dorpje gebeurt. Dus ja. om tien uur dan, dan kunt u luisteren naar de, de omroepers die uh, naar de burgemeester toe gaan. En hoe gaat de dag dan verlopen, Gerard? Nou ja, van de, van de tien uur tot, tot kwart over elf zijn we dus in het dorp... om uh, zeg maar onze roepen uh, uit te brengen ten aanzien van de, de ondernemers... die uh, ons gesponsord hebben. Ja. En dat duurt tot ongeveer uh, kwart over uh, elf. Ja. En dan gaan we weer terug naar, uh, naar het raadhuis... waar de burgemeester ons een lunch uh, aanbiedt. Heerlijk. En daarna gaan we dus voor de tweede ronde even naar... Uh, het dorp in om uh, weer uh, wat roepen uh, uit te brengen... naar de diverse ondernemers. Omdat we dit jaar behoorlijk wat, uh, wat ondernemers hebben. Ik geloof dat ik er uh, een stuk of 28 heb die, uh, die, het die, het die het ondersteunen. Dus we hebben nog wel wat, uh, wat werk te doen. Maar uh, ik heb begrepen dat, dat eigenlijk het concours op zich... de wedstrijd dus, hè, die bestaat uit twee onderdelen echt. Hè? Een verplichte en een vrijwillige ja, ja. De verplichte roep, dat, uh, dat zijn dus onderwerpen die ze van, uh, van ons uh, krijgen. Ja. Die bedenken wij, want we willen natuurlijk ieder jaar toch wel een beetje actueel blijven... en niet altijd bij dezelfde onderwerpen houden. Ja. Want je kan natuurlijk elke keer wel zeggen van... nou, jij krijgt het circuit als onderwerp of uh, de watertoren... Ja. We vallen je weer een beetje in uh, oude roepen. Nou, er is ook genoeg te roepen hè, over Zandvoort. Er, is, er, is, er hè? Ja? zijn zat actuele <laughs> onderwerpen. Dus, ja, er is, dus, is genoeg aan de hand. <laughs> bijvoorbeeld nu uh, dat uh, Serious Request eraan zit te komen hè, in ja, ja, En dat natuurlijk. gaat via Zandvoort. Dus er ja. zijn heel veel mensen die uit Leeuwarden naar Zandvoort komen... en het laatste gedeelte dus met z'n allen naar Halem, naar de Grote Markt gaan... Ja. om zoveel mogelijk geld uh, ja, te onder en mom, en daar, Ja, onder het mom, Zandvoort loopt... Ja. 10 Zandvoort en 5 loopt. kilometer kunnen Klopt. de mensen uitkiezen. Helemaal leuk gedaan, ja. ja. Dus dat is bijvoorbeeld een van de actuele onderwerpen die er... Onder andere, gebracht. ja. ja. Is, ja. Het nou ook zo, is het nou ook zo, sorry dat ik jullie even onderbreken... dat de hotels hier in Zandvoort, dankzij de, die gebeurtenissen hier in Haarlem... dat die ook al een beetje aan het vol raken zijn? Of, of valt dat mee? Nou, dit jaar is het zelfs zo dat... Uh, ja, wij waren eigenlijk alleen maar uh, op zaterdag... Uh, het omroepersconcours en zonder dan het Chantikore festival, Festival... Er is een race uitgevallen bij de DTM. En die is toegewezen aan het circuit in Zandvoort. Dus het wordt een mega druk weekend. Want ook okay. op het circuit is natuurlijk het een en ander te doen. Ja, en dan ja? maar hopen op een beetje behoorlijk weer. Want de winter, ja, gladheid. Nou, ik heb even de weersverwachtingen bekeken voor het aanstaande weekend. Maar ik denk dat we weer behoorlijk mogen... Ja. Nee, maar ik heb, het, ik heb het over december natuurlijk als we met Serious request, zeg maar. Oh, ja, ja, ja, ja. ja, maar we hebben het nou toch even over het omroepen. Ja, wel, jawel, jawel. Het gaat niet helemaal over december. Nee, nou, dat komt wel goed. Hè, de ja, dat is serieus. Ja, daar ben ik vast van overtuigd. Ja, absoluut. Er zullen gerust een heleboel mensen zijn die mee gaan lopen. Zeker. Maar luister, Gerard. Even terug op het uh, stads- en dorpsomroepersconcours. Want we waren net gebleven bij de, bij de vrije roep en de verplichte roep. En uh, dan is er ook een prijsuitreiking. Om hoe laat kunnen we die verwachten? Want dat wordt natuurlijk wel heel spannend. Ja, nou, de jury bestaat uit uh, drie leden. Officieel ja. is dat uh, onze eigen burgemeester, meneer Meijer. Ja. En dan uh, vervolgens uh, zit daarbij Henk Janssen van de Hedis. Normaal gesproken zou uh, ook Dick Housé van de Hedis uh, in, het, uh, in, in de, de jury zitten. Maar uh, het blijkt dus dat uh, hij, uh, ja, zijn vrouw heeft een... Uh, een vakantie uh, gepland. En dat was niet helemaal goed gecommuniceerd met elkaar. Oh, wat jammer. Dus helaas uh, moest Dick uh, afzeggen. Maar daarvoor in de plaats hebben wij uh, Rob Dolderman... Uh, Leuk! Kunnen, ...kunnen strikken. Nou, van de, van de dansschool. Ja, van de dansschool. Dus, en zowel. die is ook wel aardig op de hoogte... want die heeft vorig jaar al een keer in de jury uh, gezeten. Dus oh, dus die, die sfeer, weet waar hij uh, op moet letten. Die weet waar het, waar het <laughs> over gaat. Goed zo. En dan hebben we dus iemand die uh, ja, zich bezighoudt met uh, de telling. He, dat noemen we onze notaris. ja. En dan hebben we iemand die zich bezighoudt met uh, de tijdwaarneming. Want dat zit uh, strikt aan uh, bepaalde tijden zit het vast. Je mag namelijk ja. een roep niet langer uh, naar voren brengen dan twee minuten. En kom je eroverheen overheen dan krijg je strafpunt. Uh, ja. En ik zit net op de klok te kijken. Ik ga ook bijna straf krijgen, Gerard. Want we zijn al heerlijk erover aan het praten. Er valt ook natuurlijk veel over te Zeker. Nou, Jullie mogen best maar, naar, de, zeg maar naar het nieuws van halve één. als jullie nog wat, wat nou, aanvullende informatie hebben. We gaan, we gaan even, even evalueren. De prijsuitreiking die gebeurt ook door de burgemeester. Ja, door hier. niet mij. Dus die heeft het er maar druk mee met al die uh, omroepers. Ja. Uh, dat gaat ongeveer om kwart over vier plaatsvinden. kwart over vier is En de, ik neem aan dat dat ook bij het uh, stadhuis is. Bij ja, het stadhuis. Nee, dus het kerkplein waar wij optreden. Oh, op het kerkplein ja, gaat dat ja. gebeuren. Dus daar dus gaan eerst we samen met de anderen. De wordt allemaal in orde gemaakt. Ja. En, uh, om kwart over vier, dan horen we wie dan. Uh, ja. De winnaar is. 1, 2 en 3 komen aan bod. Ja, ja, klopt. Ja, en ik heb al gehoord van je wat ze kunnen winnen. Mag het al bekendgemaakt worden? Wat, wat de ja, eerste we hebben prijs weer is. hele leuke duimen. Dat is een, een duim op een standaard. en Een goudkleurige, en zilverkleurige en bronskleurige. Dus dat is ook altijd wel hartstikke leuk voor de, voor de omroepers... om die uh, in hun bezit te krijgen. Ja, mooi in de vitrinekast of op de schoorsteen. Ja. Hè? Ja, toch? Dus uh, we gaan het heel eventjes kort samenvatten voor u. Om tien uur komen de dorpsomroepers bij uh, de burgemeester. Worden zij ontvangen. Zij gaan dan ook uh, laten horen... Uh... Even kijken hoor. Ze gaan dan hun sponsorroep ook tegen horen brengen. Ze gaan dan door het dorp. En het programma is uh, vanaf half twee tot kwart over vier in het dorp. Heb ik het zo ja, goed samengevat? Ja, dat is correct. Ik wens jullie een ontzettende leuke dag. Heel veel succes. Heel veel aanhoorders wens ik. He, het zal weer allemaal naar het centrum om te gaan kijken. Ja, iedereen en is te luisteren. welkom. Het is gratis uh, aan ja. te horen, dus... Nou, het enige wat we nog nodig hebben is uh, een lekker weertje. Precies. Heel veel nou, succes, Gerard. En bedankt voor je komst naar de studio. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt voor het nodige. Ja. Aan het strand. Aan het strandje, op op Daar moet ook gedronken worden. Je Jantje zag eens pruimangen. Pruim In een groen groen knolland. Als we gaan dan met z'n allen. Als we gaan dan met allen. Kan maar ja. Met z'n allen naar de zaal. Met allen naar de zaal. Allen naar de zaal. schijnt door de bomen. Zie de maan door de bomen. Om weer naar Rotterdam te gaan. Even een tussenspel. Aan het strand. Aan het Daar, de Daar in het blonschoen ik Ik heb mijn wagen volgeladen. volgeladen. Zilver draaien tussen het gouden.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 tussenspel aan het strand dag en dag sta ik op wacht ja en zo uh, hebben we ook even was voor kunnen proeven wat het betekent... om allerlei chanticoren hier in het uh, dorp Zandvoort te gast te hebben. Uh, Dolly van Perik die sprak met uh, de, omroeper, uh, de dorpsomroeper van Zandvoort, uh, Gerard Kuiper. En uh, Dolly gaat nu uh, voor u het nieuws uh, lezen, Dolly toch? Ja, dat ga ik zeker doen. <laughs> het, uh, hier volgt het regionale nieuws van dinsdag 23 september 2014. Muziekfestival Zandvoort maakt bekend dat aanstaande zaterdag 27 september... niet alleen de Anseltaler op het Raadhuisplein optreedt... tijdens het Zandvoortse Oktoberfest... maar ook Luna zal het podium betreden. En ook 27 september hebben we natuurlijk het Stads- en Dorpsomroepersconcours. Dat is dan overdag... We kwamen er net heel eventjes een beetje rommelig uit met de tijden... maar van 10 uur tot kwart over elf zullen de omroepers... door het centrum van Zandvoort lopen... om de sponsors door middel van een roep te bedanken. En om half twaalf worden zij officieel ontvangen op het raadhuis... door de burgemeester. En daarna krijgen we om... even kijken, kwart voor drie gaat de verplichte roep over Zandvoort... en de tweede vrije roep komt daarna... En de prijsuitreiking zal rond kwart over vier geschieden op het Kerkplein. Dus verzamelt u allen gezellig. Woord zegt het voort. Gistermiddag is in het Duingebied aan de Zeeweg in Overveen brand uitgebroken. Mag ik ook meedoen, Gerard, volgend jaar? Ja, hè? Ja. Om kwart over drie kwamen er bij de brandweer, kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brandgerucht kra kraansvlak. Er bleek een afgesloten duingebied van 300 vierkante meter in brand te staan. De brandweer rukte met meerdere bluseenheden uit. En vanuit de kazerne in Zandvoort gingen ongeveer vier voertuigen richting het gebied. De wind en de locatie bemoeilijkten de bluswerkzaamheden. En met vuurswepen gingen de brandweerlieden het vuur te lijf. In het gebied leven 18 beschermde Wiesenten, maar de dieren zijn niet in gevaar gekomen. Rond vijf uur is de brand weer met het nablussen begonnen en de oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Door de bezuinigingen in de zorg zal niet iedere huishoudelijke hulp zijn baan kunnen behouden. Al dus wethouder Gert-Jan Bluis van het CDA... op een voorlichtingsbijeenkomst van seniorenvereniging Zandvoort in de Krocht. Hoewel de meeste Zandvoortse ambtenaren naar Haarlem verhuizen... blijft er in de badplaats één zorgloket open. Iedereen wordt opnieuw geïndiceerd... Er hoeven geen nieuwe indicatie aangevraagd te worden en ambtenaren zullen een zogenaamd keukentafelgesprek met personen in kwestie houden om te zien wat hun mogelijkheden zijn. Wellicht kan hulp van buren of familieleden ingeschakeld worden, dit als bezuinigingsmaatregel. En als dat niet mogelijk is, dan wordt er een indicatie gesteld die zowel voor de WMO als de AWBZ geldt. De gemeente heeft dezelfde zorgaanbieders gecontracteerd... zodat ieder veelal zijn vaste hulp kan behouden, meldt Bluis. Ook wordt de eigen bijdrage niet verhoogd... en wordt die zoals nu door het CAK verrekend. De klachten over de indicatiestelling kunnen in eerste instantie... bij de gemeente ingediend worden en komt men er niet uit... dan is er een onafhankelijke klachtencommissie. De berichten in sommige media dat gemeenten nog niet klaar zijn... voor de transitie per 1 januari 2015... gaat volgens Bluis niet op voor Zandvoort. In principe zijn ze er klaar voor. Een 44-jarige heemskerker, lid van de motorclub Bandidos... is maandagochtend aangehouden tijdens een politieoffensief... tegen verpoden wapenbezit. Diezelfde ochtend zijn er vijf andere verdachten aangehouden... De politie heeft door het hele land meerdere doorzoekingen gedaan... waaronder diverse plaatsen in de IJmond en Haarlem. De vijf aangehouden verdachten zijn afkomstig uit IJmuiden, Haarlem en Velse Noord. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit IJmuiden... twee mannen van 24 en 27 jaar uit IJmuiden... een 26-jarige Haarlemmer en een 22-jarige man uit Velse Noord. Een van de invallen in IJmuiden was bij het pand te om wat voor wapens het gaat is nog onduidelijk... en de politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. Cabaretier, zangeres en actrice Karin Bloemen... zal donderdag Gay Café Wilsons bij R&R... op de Gedempte Raamgracht in Haarlem heropenen. Tijdens die avond zal ook het nieuwe logo van het café getoond worden... Na de opening kan het publiek de nieuwe dansvloer in gaan wijden. En het blijft een café voor homo's, lesbiennes en transgenders. Maar de club wil zich ook meer gaan richten op hetero-publiek. Er is een lounge om te chillen. En het is volgens de nieuwe uitbater achterhaald... om een gay-club exclusief voor homo's te houden. Dus hetero-publiek is van harte welkom. Dan tot zover het regionale nieuws. Gaan wij over naar het. De... Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden, mensen? Ja, wat gaat het worden? Vandaag is het meest bewolkt met een zwakke tot matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur in Zandvoort gaat komen tot ongeveer 16 graden. Voor woensdag morgen dus vrij veel bewolking met buien. Een krachtige westelijke wind. Windkracht 6. En een maximum temperatuur rond de 16 graden. Tot zover het nieuws. En dan gaan we weer gezellig naar een muziekje luisteren. Wat jouw Charlotte. Helemaal goed door. Have had your fun Get up them stairs Go on quickly, don't run Take off your shoes Both of you's To be gone and in the morning who'll be wide awake and eating snowflakes, oh, as opposed to those flakes. The day with Uncle Frank, remember, and his wife Auntie May. Well, do you know? Since then, I've received up to four letters, all of which repeat the same. They say, thrilled to bits. Ever a chance, or even half, you might be our way. But would you promise to stay? We will. we will, we will, we will, yeah, yeah, yeah. It's not easy pretending that you can. Suffered the affliction within. So it's no use in an ending to proclaim from the start that the moral of the story is to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game. But I bagsy been in goal. Not Because I'm good Or because I think I should It's just that Well at my age I think standing still oh, oh, oh, Would really suit me best Do we all agree? Hands up those who do Hands up those who don't I see, well in that case we'll Not on Sunday To go to mass on Monday Natuurlijk niemand minder dan Gilbert O'Sullivan. Ja luisteraars, u heeft het misschien op het nieuws meegekregen. De pianist Erik van der Wurf, 69 jaar oud, is overleden. En dat was de pianist, de vaste pianist van Herman van Veen. Hij heeft maar liefst 52 jaar samengewerkt... en volgde Herman van Veen steeds in zijn voetsporen. Een man die altijd op de achtergrond bleef... maar een hele grote en belangrijke rol heeft gespeeld als muzikant... in al die ensembles die Herman van Veen hebben begeleidt de afgelopen jaren... met zijn vele successen natuurlijk. Eh, en niet in de laatste plaats in Carré... maar in alle theaters, maar ook zelfs in het buitenland... waar hij eh, optreedt. Herman van Veen. Erik van der Wurf... Eh, hij heeft natuurlijk eh, die eh, nare ziekte... kanker eh, onder de leden gehad. 69 jaar, veel te jong... om eh, nu al af te, afscheid te moeten nemen... van het leven. En eh, ja, ik denk dat met name... Herman van Veen hem eh, enorm zal missen. We gaan eh, iets draaien van Herman van Veen. Ter ere van... Eh, Irek van de Wurf. en uh, ja, wat is nou een mooier liedje dan dit? <middels> er waren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 Nog heel wat voor de boeg Maak je geen zorgen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 En we wensen Herman van Veen natuurlijk alle sterke toe... Uh, met het uh, verlies van zijn uh, vertrouwde en uh, dierbare pianist... ongetwijfeld ook een grote vriend. 69 jaar, Erik van der Heeren, veel te vroeg overleden. Dolly, heb jij dat meegekregen vanmorgen? Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Maar ik heb ook geen nieuws gezien of gehoord, moet je eerlijk zeggen. Tenminste, nou, maar wel, maar wel <laughs> op jacht naar het regionale nieuws. Maar ja. dit had ik nog niet vernomen. Het heel, is heel jammer natuurlijk. Groot verlies. Ja. Had jij nog uh, iets van een oproepje? Of zeg je van nou, dat hebben we... Oh, ik zou nog eventjes van de EHBO, e ja. geloof ik. Uh, ja. Dan moet ik, moet ik me heel even zoeken hoor, want ik had alles al opgeborgen. Nou, dat maakt allemaal zegt. niks uit. Dan gaan wij, dan gaan wij gewoon nog een <Ahí> lekker stukje muziek draaien. Gezellig! Het meisje van uh, Peter Rietma, zeiden we altijd vroeger. Uh, het is natuurlijk de girl from Ipanema. Kenny G en uh, Babbel uh, Jill Gilberto. Thank you. Saxofonisten uit, het, uit, het uit de verre tropen. Laat ik het maar zo zeggen. Met Bebel Gilberto, dus niet Astrid Zilberto. Ah, wel lekker uh, relaxed. En uh, intussen heeft ook uh, Dolly Tempierik relaxed haar berichtje op kunnen zoeken. Dolly, toch? Ja, ik zat helemaal weg te dromen, joh. Het is zo lekker, dit ritme. Dan ga je helemaal lekker in een heel andere flow, hè? Ja, maar ja. ik vind het wel overdreven... dat je nou meteen een Rita aantrekt. Dat had je nou aantrekt. Oh, heerlijk. En hoe vind je die cocktail dan, die je ja. gauw zo gemaakt had Ik we wil wel zelf... die cocktail. Ja, <laughs> jij moet bij de les blijven. Maar goed, ik ook, geloof ik, hè? <laughs> ja, we gaan uh, naar de klok van twee uur toe, mensen. En dan zit het er alweer op. Dus ik ga in sneltreinvaart nog eventjes... drie dingetjes met u doornemen... Ten eerste uh, wil ik u graag attenderen op het feit dat er weer een EHBO-cursus gaat komen. Die start op maandag 20 oktober. En uh, u leert dan ontzettend veel, ook uh, kinder-EHBO, reanimeren, brandwonden, botbreuken, kneuzingen. Wat, wat moet u allemaal doen? Dat leert u allemaal van ervaren instructeurs. De cursus duurt 12 weken, kost 200 euro... inclusief lesmateriaal en examen. En bij de meeste verzekeringen krijgt u het grootste deel van het lesgeld retour. En uh, u kunt even bij de website van het Rode Kruis kijken... het rodekruiszandvoort.nl Daar staat alle informatie op, mocht u geïnteresseerd zijn. Ik zou zeggen, doen. Uh, dan 28 september, dan is er weer de 10.000-stappenwandeling... 10 in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Let op, we gaan niet vanuit het normale punt vertrekken. Maar dit keer op de 28 september... is het vertrekpunt bij restaurant De Duinrand... Het, het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortse Laan. En daar is ook de ingang van de uh, Amsterdamse Waterleiding Duinen... Uh, u wordt geadviseerd als u komt uh, lekkere warme uh, kleding aan te trekken. Neem een verre kijker mee. De wandeling is geheel gratis. Alleen moet u wel zelf het entreekaartje kopen voor de waterleiding Duinen. En dat kost 1,50 euro. En dan tot slot nog één keertje roep ik het. Het Stads- en Dorpse Omroeper Concours hoort zegt het woord. Zaterdag 27 zullen veel omroepers naar Zandvoort komen... voor het omroepersconcours. Jij bedoelt natuurlijk september. Wat zei ik dan? 27. Kan elke, ma elke maand zijn natuurlijk. He. Kan ook 27 oktober zijn dan. Wat goed dat jij meeluistert. Nou die <laughs> eerste prijs gaat aan mijn neus voorbij. Ik hoor het alweer. Onvolledige informatie. 27 september inderdaad, vanaf 12 uur tot ongeveer kwart over vier, half vijf. Zoek lekker een terrasje uit in het dorp... en ga genieten van al die mooi geklede historische figuren... die daar de leukste boodschappen gaan omroepen. En tot zover. Ik denk dat we er nog maar eens een heel gezellig muziekje tegenaan moeten gaan gooien. Charol? Nou, dat doen we dan met Missy Sippy. Ja, miss <laughs> Missy Sippy. Missy Sippy? Nee, nee, de, nee, de, nee, Missy Sippy. Komt, nee, dan komt er de, de <laughs> <rocking> natuurlijk ook <laughs> natuurlijk. Het is mooi dat je zo tijdens uh, ZFM Lunch nog wel eventjes wordt meegenomen de Mississippi op. Wat vond jij van, de... van de Ipanima naar Mississippi. Een ja, jij... hele wereldreis maken. We. Had jij een pilletje ingenomen tegen de zeeziek? Uh, nee, ik heb niet nodig. Oh, dat heb jij niet nodig. Nee, ik ben niet zo'n misselijk figuur. <laughs> Nou, mooi. zeg Dol, uh, ja. Ja, we moeten alweer afscheid nemen. Kijk op het Wat kop. zonde. Het is, zit er alweer op. zit er alweer op. Wat verdikkie. Die twee uurtjes vliegen voorbij. We hopen dat u het weer ja. gezellig heeft gevonden. bij. Ja, uh, dat hoort we zeker. Nou, uh, nou, moeten we er nog uit met een muziekje. Alleen maar leugens, daar heb ik het over. Greenfield Cook. Ja, de, de, de Nick en Simon van de 70 70er jaren. Allemaal bedankt voor het luisteren, luisteraars. En wat Dolly en mij betreft, tot de volgende keer. Doei. doei. Fijne dag nog.